Dit was ZFM, Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In het hele land met uitzondering van de westelijke kustprovincies en Friesland... is het plaatselijk glad door ijzel en bevriezing. In het oosten en zuidoosten kan de gladheid nog lang aanhouden. En tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leiden.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 Als eens een cowboy vol levenslucht en vuur. Hij had er aan zender geen gebrek. Hij leefde voor vrouwen, voor drank en avontuur. En de zon die scheen hem in zijn nek. Ouwe oh, daaier, je pietje, pietje, hé, hey, hey. oude oh, ouwe daaier, je pietje, pietje. Ouwe oh, daaier, je pietje, oude hé, hé, ouwe je pietje,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 Lage land, blond van haar.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 Zeg me nu eens schoon Aan de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 De ramen staan ja staan, want ze wilden naar het bos toe gaan. Hallie, Hallie, hallo, hallo, het bos toe gaan, waar de zwartte ramen staan. En toen Marietje in het bos aankwam, zag zij de jagers zo. Toen Marietje in het bos aankwam Zag zij de jager zo En hij hield haar spraak Naar huis toe ging Waren haar wangen rood En toen Marietje Weer naar huis toe ging Waren haar wangen rood En ze had voor het jaar Verstreken was Ali, Ali. hallo, hallo Verstreken was Een kindje op haar schoot.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 Daar zijn de jagers Hallie, Hallie hallo, hallo, hallo de jagers En die jagen erop los Ja, ja, want in bos Daar zijn de jagers Hallie, hallo, hallo, hallo, hallo de jagers En die jagen erop los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 Maar Charme zich wel bewust, al toen die geit geen moment meer rust. Ze nam de benen toen Piet nog steeds. Ze vlad het in een wip op met lijst en al. Dit vond men toch wel wat al te gek. Ze klinkt in art, dus een ereplek. Op een bord in het Latijn staat de geit van Piet. En ieder die je naar de school zingt, als je er ziet.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 op 22-jarige leeftijd omkwam tijdens een campingruzie. Grantje haalde in maart 1994 de kranten van weg zijn betrokkenheid... bij een schietpartij in een Eindhoven's Café Ontdek Je Plekje. En hij werd in de zaak tot 6 jaar zelf veroordeeld wegens doodslag. En een minder bekend nummer van hun is Armo en Grantje... met Kom, lieve Daddy. Johnny had een lief klein hondje. Stapel was het kind ermee. Nergens op de wereld vond je... Grotere vrienden dan die twee, alles deelde Johnny heerlijk, zelfs een boterham met jen. Had de jongen iets gekregen, dan komt raad zijn kinderstem.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 toen iedere man zijn toekomstplan al had gebouwd, Zit als Maria's ega had beschoot, toen was Maria stilletjes getrouwd.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 De derde week werd hij ontzettend krank, de pillen uit zijn ding. Dus gaf ze hem te veel. Van whisky, bier en brandewijn. Zijn lever gaf het op.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 Ik wil trachten voor hen, die ze dragen Altijd een brood van vreugde te zijn. Parijs ligt aan de Seine, en bon ligt aan de Rijn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 Voor een meisje zich dan kussen, laat vraagt zij, zie de geheime geren. En de nieuwe, nieuwe vraagje, stemt het paardje o oh zo blij. Want gebied er antwoord dan een kus, ze zijn er heren bij. Doe je niet met mijn moesjatsliep, doe me, me, ja, me. daar is, zie de geheime geren. Jij ja, je je en wie zo lieve die daar is, ik zie je toch zo geren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 Yeah.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 It's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 Niet te laat. Het gebeurde allemaal. Tussen gisteren en vandaag, Sandra gaf me nog een kans, maar ik liet niet gaan. Hoewel haar blik me zei: Jij bent alles. Voor mij